Gemeente bidden we tenslotte om de zegen van onze God. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.